Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De piloot van een sportvliegtuigje dat vanmiddag neerstortte op het vliegveld Hilversum is overleden. Het is een man van 36. Het eenmotorige toestel zou bij het opstijgen problemen hebben gekregen... en ondersteboven terecht zijn gekomen. De piloot was de enige inzittende. Het ongeluk in Hilversum gebeurde vlak voordat het donker begon te worden.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 De Oekraïnse orthodoxe kerk heeft zich definitief losgemaakt van de Russisch orthodoxe kerk. De geestelijke in Kiev hebben het besluit bekrachtigd en een eigen leider benoemd. President Poroshenko had zich daar sterk voor gemaakt. Volgens hem probeerde Rusland via het geloof invloed te winnen in zijn land. In oktober gaf de patriarch van Constantinopel, het hoofd van de orthodoxe kerken, toestemming voor de afsplitsing. Tot woede van de Russisch orthodoxe kerk die de banden met de patriarch verbrak. De reclamespotjes van I Love met René Vroger zijn uitgeroepen tot irritantste radioreclame van 2018. De brillenketen kreeg de prijs, de Lode Radio Leeuw, in het programma Radar Radio. De campagne kreeg 55% van de stemmen. De directeur zegt dat het nooit de bedoeling was om irritant te zijn, maar dat hij blij is met de aandacht en de naamse bekendheid. Maandag wordt bekend welke tv-reclame de Lode Leeuw wint. Het weer vanuit het zuidwesten trekt vanavond en vannacht... een gebied met winters en neerslag over het land met kans op gladheid. Op veel plaatsen kan een paar centimeter sneeuw vallen. In het zuidwesten gaat er sneeuw vannacht over in regen. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Hmm.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 De zaterdagavond, de zaterdagavond, De zaterdagavond, Euro Breakdown. Oh jongens, het is 4 over 7. Dat betekent maar één ding. Correctie, 5 over 7. Een paar seconden maar. Maar het is tijd jongens. Het is tijd voor de Euro Breakdown. De countdown of the continent. En ja. ik heb achter microfoon nummer 2... Patrick... Patrick van Buringen. Ja, met dubbel U. Meld zich, die meldt zich. <laughs> Patrick van Buringen met dubbel U. Lekker, lekker, hartstikke goed. En achter microfoon nummer drie: Vanity. Hebben we vanity? Met één A of met twee? Met één. Met één. En het is zonder P. En het is zonder P. Ja. ja dat zeker ja, ja. oké okay. ja, Nou fijn dit, dit, dit was wel echt dit heeft wel bijgedragen aan, aan, aan deze intro kan, ja. ik, uh, kan ik kan ik dat is het toch ja nee ja, zeker, zeker zeker zeker, zeker. Maar, maar wat deed jij eigenlijk voor de uitzending allemaal Mike? wat deed ik voor de uitzending ja je kruip je kroop zo onder de onder de, de ja onder de onder tafel ja ja ik weet niet wat er gebeurde maar bloed waar het niet gaan kan hè ja ja ja oké okay. jij dus, uh, ja. begon wel te lachen ja, dat wel, dat wel. Ik snap het wel. Die man, die, die man die moet daar ook vrolijk voor. En dan hebben we het natuurlijk over, over onze eigen Fred. Fred die natuurlijk net uh, met de Entertainment For You uh, hier de boel weer heeft staan. Entertainen, twee uur lang. Um, jongens, we gaan straks even fijn even het weekend bespreken. We gaan onder andere ook even kijken. Want Femke Louise heeft haar relatie bevestigd met de rapper Ronnie Flex. Robin Tick en Pearl Williams uh, hebben een probleempje. Omtrent 25 miljoen dollar. En uh, ja... Ronnie Flex heeft ook onthuld wie de moeder is van zijn kind. En ik kan je wel vertellen, dat is niet Femke Louise. We gaan luisteren naar David Guetta en Marie met Don't Leave Me Alone. Tot straks! I don't wanna like, can we be honest? Right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 Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me? Don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer, and never see your face light up my phone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 We'll be Me alone. Don't leave me alone. Ja, heerlijk. Dat was hem dan. David Guetta Emory nogmaals met Don't Leave Me Alone. En jongens, we zijn er weer. Het weekend is begonnen. Ja, lekker hè. Heerlijk. Al, al, een, al, een, al een dag, al, al 19 uur lang is dat weekend al bezig. Ja, en hoe? Heerlijk. Heerlijk. 19 uur en, uh, en een paar minuutjes. Bijna ah, het is alweer bijna nog voorbij. Bijna voorbij. Maar wat negatief is. Ja. <laughs> Waarom? Jij bent er weer zo eentje. Nou, gelukkig voor bij de maandag. Nee. Hey, goed weekend. Voor bij de maandag. Hey, later. Je ziet, je ziet er echt alleen maar twee hele strakke. over. Nee. <lacht> <lacht> voor mij mag de weekend wel even wat langer duren. Ja, dat geloof ik wel. God, mag voor mij Kunnen Toen ook... is het omdraaien. Zeg maar twee werkdagen en vijf dagen weekend. Nou, ja, hoe, hoe is, voor hetzelfde uh, geld. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe zijn de eerste, uh, hoe is de eerste 19 uur uh, en 10 minuten en 20 seconden van jullie weekend geweest? Kroeg. Kroeg. Ik de Ikea. I oh. Ikea. Aha, een bomen halen. Leuk. Nee, ze hadden, ik heb geen bomen zien staan eigenlijk. Wat? Nee, geen uh, bomen. We gingen een, een slaapbank halen. Een wat? Een slaapbank. Een slaapbank. Met extra ja. schroeven. Met extra schroeven. Waarschijnlijk wel. <laughs> wat ben je van plan? <laughs> Een, een spijkerbed. Hoe heet hij? <laughs> uh, de naam van de slaapbank weet ik niet. Hij is onbekend. Oh, Ikea. Oh, nou ja, ik hoor, oh, met, ik hoor, ik hoor met extra schroeven. Ik <laughs> zie Vanity, vanity, vanity, bl vanity blozen. Ik denk, nou ja. Hè. <laughs> Prima, oké. Okay. Hartstikke goed. Dat dus. Oh, oh, oh. Dat. Niet. <laughs> gewoon niet. Nee. Nou. wat, wat, wat? Oké, okay, dan niet. Well, het weekend, gewoon. Ja, nou, maar hoe jullie weekend was eigenlijk? Uh, ik hoor Ikea, ik hoor kroeg. Uh, Twee toch wel ja. zeer verschillende dingen? Ja, ik heb gisteren gewoon even lekker een borreltje gedaan met mijn broer en mijn vader. Oké. Okay. Ja, uh, ja, en daar ook besproken dat ik mee ga doen met de Centa-run. De Centa-run? De Centa-run. Centa oh maar liefst 1,3 kilometer uh, rennen. Maar 1,3 kilometer? Ja, ja. Van kroeg naar kroeg. Wauw. Nee, van, de ijsbaan, van het wapen van Zandvoort naar, uh, naar de ijsbaan. Nou, ja. Hartstikke goed. Hartstikke goed, hartstikke sportief. Sportief, hè? Ik, ik doe het u uh, niet, uh, ik doe het u niet, na. Uh. Het is maar 1,3. Je mag het wandelen doen. Je hebt een uur de tijd ervoor. Een uur. Een uur. Ja. Van het wapen van Zandvoort naar de Ja, ijs. maar dat naar. gaat natuurlijk met via een, een route. Oh, oh, ja. ja, daar komt op mee. <laughs> hey, ik van, hoe kan dat nou? In op 1,3 kilometer zijn. <laughs> ja, wel, dat is maar ja. veel. Maar als ik, als ik dit nummer nou opzet, waar, wie zijn dit dan? Weet jullie dat? Noni. Ik zet maar niet. Femke Luisa. Oh, ja. met de Rooney. Ja, en? Femke Luisa. Ja. Goed hè? Ja, wist ik, wist ik gewoon. Want uh, jongens, ik neem je nergens mee. Baby, je gaat nergens heen. Alles ga ik met je mee. Ik zie je, je bent alleen. En ik ben ook alleen. De shorty, go away, bye. Pak het op met je achterkant en draai je ineens. je hebt de wickedest plan Ze willen geen gedoe willen geen gedoe. Want Femke Louise heeft de relatie met uh, Ronnie Flex bevestigd. Uh, er werd al een tijdje gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Een van dat het speelde. Maar uh, vrijdag heeft Femke Louise laten weten dat ze inderdaad een, een relatie heeft met Ronnie Flex. Uh, de afgelopen tijd werd er al uh, uitvoerig gespeculeerd over de re relatie tussen de twee en toch wilden ze er uh, geen duidelijkheid over geven. Nadat gisteren de videoclip uh, ja, bij alleen door jou verscheen, waarin de twee elkaar een zoen geven, maakten ze een eind aan de speculaties. En bij een bezoek aan het uh, programma RTL Late Night wilde Femke niet vertellen hoe lang de twee al een relatie hebben. Uh, ook deze geen uitspraken over het feit dat Ronnie Flex binnenkort vader wordt. Want ja, dat is natuurlijk ook zo. Hij wordt vader. En zij is niet zwanger. Huh? Ja. Wie, wie, is de, wie, wie is het slachtoffer dan? Nou, <lacht> dat is niet een gelukkige denk. Nou ja, ja daar dat, dat, dat, dat gaan, dat, dat gaan we dus nu naartoe. Want hij heeft dus ook. Uh, uh, die val, maar het schijnt dus eind november al te zijn geweest, dat hij dus al de moeder al onthuld heeft. Uh, die uh, dus uh, ja, zijn, zijn kindje draagt. Ja, aan wie? Dat is nog niet bekend. Nou, het is wel bekend, maar dat gaat allemaal even niet zo snel als ik het wil. Uh. Oké. Okay. Even kijken. Heb ik hem nou? Heb ik hem nou? Heb ik hem nou? Wat een voorbereidingen weer. Die ja, dus ja. waar. Even kijken. Ja, tuurlijk, tuurlijk hebben ze. Uh, maar Ronnie die wordt natuurlijk vader. Uh, en uh, dat is dus uh, de volgende dame. Dat is de 24-jarige DJ uh, Wef. Uh, die in het dagelijks leven uh, uh, Wajva Kevi heet. En uh, er zijn dus al wat geruchten in ieder geval rond gegaan dat die twee dus wat hadden gedaan. Ja. Uh, maar zij is dus de moeder van zijn kind. En dat staat nu ook op, uh, op Instagram, op zijn, op zijn pagina onder andere. En uh, hij krijgt een meisje. Hij krijgt ah, een dochtertje. Nou, leuk. Dus. DJ Beth, dat zeg jij. Wef. Oei. Oh, oh. <h core> ja, nee, dat, dat, dat, dat okay. gaat dus gebeuren. Dat is in ieder geval een van de nieuwtjes eh, die we in ieder geval eh, klaar, hebben klaarstaan. Dus um, we hebben in ieder geval Ronnie Flex, die heeft eindelijk, hij is eindelijk met Maan eh, oh, nou, <tiecketen> en met Hallo, hallo. Nou, terug Ronnie Flex is eindelijk met Femke Louise dus samen. Dat is dus officieel, die kogels door de kerk heen. En uh, ja, hij heeft dus ook de moeder van zijn kindje bekendgemaakt. Lijkt me wel lastig, want het zijn wel drie artiesten. Ja. Niet die wel of dus wel in het muziekleven naar voren komen. Je zullen altijd met elkaar om blijven gaan. Ja, die zullen altijd met elkaar te maken blijven. In ieder geval krijgen. Dan gaan wij verder naar... in ieder geval naar sowieso de partner van Doutse Cruise. Dat is niemand minder dan... Sorry, Jack. En die heeft een nummer gemaakt. In My Mind. En voor de mensen die nog niet in de feeststemming waren. Kerst komt eraan. En In My Mind... zit die kerstman al in elkaar. I'm not Please won't you stay, baby? you gotta come back and stay, hey, help me please, you gotta come back and stay, baby. oh please won't you stay, baby? you gotta come back and stay, baby. My soul, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes. Sometime. I want to raise my hand, sometimes. I want to do my day, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes. Sometime. Sometime. Sometime. Sometime. I want to lose control, sometimes. If touch my soul, sometimes. Raise my hands. sometimes I wanna do my day, sometimes I need to free my mind, sometimes I get real real high, sometimes I wanna lose control, sometimes The beat touch my soul, sometimes Sometimes, sometimes, sometimes Sometimes, sometimes I wanna raise my hand, sometimes I wanna do my day, sometimes Sometimes, sometimes, sometimes Sometimes, sometimes I wanna lose control, sometimes The beat touch my soul, sometimes Sometimes. Taboo. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, we hadden het net eerder al over uh, Roman Tick en uh, Farrell Williams... en een uh, bedrag van uh, 5 miljoen... Um, wat dat precies inhoudt, ga ik jullie nu eens even haarfijn haar uitleggen. Want uh, Robin uh, Thicke en Pharrell Williams moeten de nabestaanden van Marvin Gaye... 5 miljoen dollar betalen vanwege het plegen van plagiaat. Uh, in de zaak rond het nummer Blurred Lines heeft een rechter in Californië bepaald... dat de makers van het nummer uh, Robin Thicke en Pharrell Williams... 5 miljoen moeten betalen aan de nabestaanden van Marvin Gaye. Uh, got to give it up. In uh, 2015 ontstond deze zaak wat is uitgegroeid... tot een van de grootste zaken over auteursrecht in de muziekindustrie... Het ontstond nadat de nabestaanden van Marvin Gaye de track Blurred Lines te veel vonden lijken op het nummer Got To Give It Up van Marvin Gaye. De rechter gaf ze gelijk en Robin en Farrell moeten ieder 2,8 miljoen dollar betalen aan de nabestaanden van Marvin Gaye. Uh, Robin Thicke um, ja, en Farrell uh, ja, Williams... Het zit er echt niet in vandaag. <laughs> Hij wil <er laughs> gewoon... lekker aan het stotteren, maar het wil er gewoon echt niet uit. En als we het even hebben over die platen Blurred Lines, dan is dit natuurlijk de plaat waar wij het over hebben. Dus even kijken. Wil die? Ja. 2015 ik 2015 alweer. Want wil je, de, de wil je voorstellen. Echt niet normaal hoe snel dit gaat. En eigenlijk, oh, ik, 2019. Vier jaar geleden. Oh. Ja. Ja, dit is dus de plaat. Waar dus die ophef over is. Ja, plagiaat. Ja, plagiaat. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar gaat het dan om een beat? Of een deuntje? Nou, ik ben Niet dus wel, wel benieuwd. Want ik heb dus uh, toevallig... Uh, heb ik ook de plaat uh, van Marvin Gaye... Got to give it up, heb ik hier onder staan. En die gaan we er ook maar eens even bij pakken. Dan pakken we even de plaat even van, uh, van Marvin Gaye er even bij. Ja. Het is het duintje, Ja. Het is het duintje, Ja. Ah. Maar het, hey, is, hey, het, hey. Het, het valt wel mee. Wat, wat, uh, ja, oké, okay, lang. Ja, dit is... Dat, er zit dit, wel wat in. Ja. ja, er zit wel wat in. Maar ja, aan de ene kant... Is dit plagiaat... Ja, het is plagiaat ja, wel hè? Ja, ja, ja, het ja, toch, je het toch... Het, uh, het je ja, overgenomen. Lastig, lastig, lastig. Ja, maar soms vraag ik me wel eens af... zulke dingen kunnen toch ook onbewust gebeuren? Ja, ja, kan. Dat je dan, dan, dan dus denkt van... van oh, maken. ik ben zo origineel maar ondertussen... Ja. <laughs> ja. ja hebben we hebben er niks mee te maken natuurlijk. Nee, dat klopt. Kijk, weet je wat alleen wel de pest is? Er is dus natuurlijk door de jaren heen zoveel... ja nou, je kan het noemen de pest, maar wat... Ja, wat, wat tegen je kan werken, is dat de, er is zoveel muziek uitgebracht door de jaren heen. Mm -hmm. Er is geen pijl op te trekken. Nee, dat er, is niks er is niks meer origineel. Echt origineel. Nou, niet 100%. Nee, dat kan niet. Er kan, kan niet. Ik overal een beetje dingetjes doorheen. Ja, daarom zeg ik, dat gaat dat ook niet. Nee. Dus ja, nou ja, ja, ja, ja. Daar, valt, daar valt inderdaad wat, uh, wat voor te zeggen. Ja. Dus ja, dus ja. Dus nou, dus nou, tot zover het gaat dus het stukje, het stukje plagiaat. Uh, ja. Ja, dat, dat is een duur grapje. Vijf uh, miljoen. Maar ja, luister, ze hebben, verdienen allebei genoeg. Ze kunnen het missen. Ja, ze, kunnen uh, het dus, uh, ze mogen het ook uh, ja, uh, uh, uh, uh, aan mij besteden. Dus zo, uh, natuurlijk. St Steve Aoki heeft daar ook een plaat op gemaakt. <laughs> Waste it on me. Samen met BTS om half acht natuurlijk. De nummer 40 tot en met 30 van de Euro Breakdown. You say love is messed up You say that it don't work You don't wanna try, no, no Baby, I'm no stranger To heartbreak and the pain of Where's work fair. It's to me now yeah, yeah. I don't know your secrets But I'll pick up the pieces Pull you close to me now Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not wasted on me, wasted on me, wasted on me. Baby, why not wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not wasted on me. There must be a reason, yeah. Like we had a name, don't you think we got another season that yeah. come after spring? I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a coma, take you to one of fries. Yeah, come just eat me and throw me away. I'm not your choice, babe, waste, waste of you.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 Yes, het is half acht geweest, dames en heren. Dat betekent dat we gaan beginnen aan de nummer 40 tot en met 30. Op nummer 40 deze week, Don't Leave Me Alone, David Guetta en Anne-Marie. Op plek 39, Alive, Jack Wins. plek 38, Nieuw Binnengekomen deze week, Sunri James en Ryan Marciano in My Mind. Op plek 37, It Happens Sometimes, from Jack Back. En op plek 36, Taboo van Gale en Laurel. Op plek 35, Wasted On Me, Steve Aoki featuring BTS. En op plek 34, Whenever, Crisscross Amsterdam en The Boy Next Door. Nobody Else, Axwell vind je op plek 33 deze week. Stijgt weer een aantal plaatsen. En dezelfde plaats op 32, Take It, Dom Dolla als vorige week. Op plek 31 hebben we Jackie Chan, Chesto en Zico... featuring Priem en Post Malone. Op plek 31 normaals. En op plek 30 hebben we Voodoo. En een kleine, kleine, kleine mededeling. Ik had vorige week de verkeerde Voodoo erin staan. Dat was de Voodoo van... Um, um, God, hoe heet ze ook alweer? Hoe heeten die mensen ook alweer? Maakt niet uit. Voodoo van een hele andere band. Ik ben het helemaal kwijt. Ze hebben onder andere de plaat Firestarter gemaakt... Oh, wat slecht. Maakt niet uit. Maar de voeroe die wij moeten hebben, die is uh, van uh, Stargate. En die gaan we nu draaien. En samen met Tiva Savage hebben ze er een beuker van gemaakt. Daarna hebben we nog genoeg ander nieuws en muziek voor jullie klaarstaan. Onder andere de tips natuurlijk in de tweede uur. En uh, Patrick die gaat straks onthullen wat de band is. the en de WizKid maken de plaat Voodoo tot in een beukplaat. Ja, vorige week had ik ook Voodoo opstaan, maar dat was van de Prodigy. Ik had de verkeerde voedoe in de lijst gezet en daar kwam ik pas achter toen ik hem erin had gezet. In ieder geval toen ik hem ging afspelen. Ik denk Oei, ah, foutje. Kak. Ik denk, nou, vervelend. Ja, zelfs de beste maken fouten. Ja, ik ben blij dat ik dan wel in jouw ogen tot de beste behoren. Maar de stomste eerst. Ja, zeker, zeker, Maar gelukkig maak ik altijd als laatste pas die fout. Ja. Een ezel. Een ezel. He? Ja, ja, ja. Nog stommer. Als een... Stoot zich niet aan dezelfde steen. Ik heb in de tussentijd. Heb ik, uh, ben ik ook weer een beetje aan het zoeken geweest. Naar wat quizvragen. Ik heb al wat quizvragen, quizvragen klaarstaan voor jullie straks. Voor je moet het maar weten. Zijn jullie daar op voorbereid? Nee. Oh. nee. Alweer niet. Nee. Nee. Ik denk dat ik gewoon uh, alweer ga verliezen. Oké. Okay. Maar ik ga wel mijn best doen. Oké. Okay. Beter dan je best kan je niet doen, hè? Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, dat ik, is zo'n cliché. Ik, ik, ik ga jullie alvast een beetje een, beetje een, een advantage geven. Och, spannend. Uh, het gaat over muziek. Oh, kijk. Daar heb ik ook een heel veel verstand van. Een kans. <laughs> je hebt een kans. Wat fijn. Okay. Hey, uh, nu we het toch uh, natuurlijk over muziek hebben, Don Diablo uh, komt even ineens ook natuurlijk voor in uh, deze lijst. Uh, hij is alweer bezig uh, met een uh, nieuw album. Uh, zijn album Future kwam eerder dit jaar uit, maar Don Diablo zit dus niet stil. Uh, tegen A.M.P. zegt hij alweer met een nieuw album bezig te zijn dat al voor de helft klaar is. Um, en dat hij niet stil zit, dat weten we natuurlijk. Want afgelopen week is zijn track I Got Love uh, met de vocalen van de overleden rapper Nate Dogg uh, verschenen. En zijn laatste album stond ook al vol met samenwerkingen. Uh, op Future hoor je onder andere uh, Nina Nesbitt, Callum Scott. Uh, Callum Scott, um, voor de mensen die hem niet kennen, die heeft uh, meegedaan aan uh, de talent show uh, Britain's Got Talent. Talent. En daar heeft hij een nummer van Sia, hij heeft hij daar gezongen. Ik zou hem even ik zou hem opzoeken. Hij heeft Onwijs mooi vertolkt. Okay. Uh, voor de rest heeft hij daarbij ook nog met uh, James uh, Newman gewerkt. En het maken van Future kost hem heel veel tijd geeft hij zelf aan. Uh, hij vertelt ook dit jaar ga ik gewoon sneller produceren. Uh, sneller de beslissingen maken. Uh, ik heb al bijna de helft van het nieuwe album al af. Dus het, het gaat lekker weet je. Hij zegt. Uh, ik, ik, ik heb in ieder geval. Uh, er wordt gezegd weinig steun in Nederland. Want uh, vijf keer stond de Nederlander uh, in de tippenraden. Maar hij is uh, nog nooit de top 40 ingegaan. En dat steekt toch wel een beetje. Uh, hij geeft aan. Ik kreeg weinig support in mijn eigen land. En het werd bijvoorbeeld niet op de radio gedraaid. En gelukkig ziet de DJ en producer de toekomst zonnig in. Hij heeft nog heel erg veel plannen. En hij zegt, ik ben van nummer 82 naar nummer 7 gegaan. In de DJ Mac top 100. En ik heb het gevoel dat ik ja, eigenlijk nog maar net ben begonnen. En Don Diablo is al heel lang bezig, hè? Ja. Is echt al heel lang bezig. Hoe oud is hij nou ondertussen? Uh, nou, dat is een hele goeie. Dat is goed dat je het zegt. Dat zou jij eens even moeten gaan opzoeken, vind ik. Oh. <laughs> ja. Oké, oké, oké. Ik ben onderweg. Ja, je bent onderweg. Hartstikke goed. Okay. Terwijl Patrick even gaat uitzoeken uh, of, uh, ja, hoe oud Don Diablo is. Want ik, ik kan me herinneren dat hij heeft. Uh, Don Diablo heeft onderhanden met Busy. Hij uh, heeft met heel veel artiesten een plaat opgenomen. Maar ik, ik heb hem toen met het nummer uh, leren kennen. Uh, This Way volgens mij. Die heeft hij samen met Busy heeft hij nog opgenomen. 38 jaar? Ja. Dat uh, <laughs> Ja. Is een, dat is een, aarde, nou, nou, een aardige leeftijd. David Guetta is ouder. Ja, maar goed, maar die, die heeft al heel veel meer bereikt, maar toen was hij ook veel jonger. Ja, dat klopt, maar ik denk dat het ook een beetje aan de DJ zelf ligt natuurlijk. Ja. He, wat, wat voor muziek draaien, zit er, zijn, is er hier animo voor? Ja, ja dat dat je klopt. Je Precies. je moet natuurlijk wel precies weer in de, cel, in de smaak vallen van, ja, het hetzelfde van de muziek, soort wat er he, gemaakt wordt. Toch hetzelfde als dat je de klompendans gaat doen in China. <laughs> Zou het hè? Ah, ja. leuk vinden. I am just saying. I am just yeah. saying. You know? nou hey. zo yeah, so is het. Nee, maar je, je weet het niet. Het, uh, muziek, muziek kan een, kan een rare kant op gaan. Hey, als, ik, uh, als ik tegen jullie zeg... Uh, Chic de friek. Chic de friemel. Wat, wat zeggen jullie dan? Chic de friemel. Huh? Nou, oh, oké. Okay. <laughs> als ik zeg... Chic la friek, Wat zeggen jullie dan? Oei. Frans. Weet je wat ik dan zeg? <laughs> Wat zeg jij dan? Na Rogers en Oliver Heldens. <laughs> Die De remix. Wow. <laughs> Dit had je dat niet verwachtbaar. De Oliver maar. Heldens remix. <laughs> Friek, chic Le Friek, Oliver Helvans Remix. Gaan we gaan ondertussen door naar One Kiss Duelie van Kelvin Harris en we gaan het uur afsluiten natuurlijk met de nummer 20 van de uren Breakdown. Cause we don't need no answers Cause we stand and serve as living proof Let's go, yeah. Yeah. Put your man Poochamanda dine, catch me ballin' out in line Tom I'm Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday You sign Bo, crazy running to the hundreds yeah. I keep my neck I'm always at least a hundred Hood nigga with the money and they loving it She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the roads with the white seats And pull off in the Porsche like a car yeah. thief I'm cocky, beat that pussy up like Rocky I fly to Amsterdam for the right thing These dudes ain't nothing like me, they car thieves I booked up for the night, paid a bar fee Told the charges to the gang, Black Wall Street Shark blue coupe with the shark feet Must a million neck, can't get them off me Put man in time catch me, follow me Can't escape the hunger And sometimes I wonder We got through Who knows what the last We don't need no answers Cause we stand in service Living proof You got a fast car I got a dream of something You are a hot wire I like to push your buttons We gotta somehow get out of town Roll for ages, never looking back once, they want to cage us. But we prefer our freedom, call us outrageous. Well, how about now? Don Diablo, cool. Put your man up done, catch me ballin' out in line. Dates, I'm braided with the paper, I go Super Bowl Sunday. You sign, Bo, crazy, running to the hundreds. I keep my neck, and my selling it to 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the rows with the white seats. And pull off in the Porsche like a car thief. <gasps> Alsof de Duvel ermee speelt. Emilia ja. Sunday. En dan Met gaat Dom een... Diablo. En dan gaat straks een filmpje viral. Oh. Oh. Oh. <laughs> maar ik ging helemaal uit zijn panty. Ja, om, om, om het heel even uit te leggen, want hier zit wel wat tekst en uitleg bij. We hadden. Um, voor de mensen die. jullie uh, uh, gaan het filmpje gaan die straks waarschijnlijk uh, zien. Hoog waarschijnlijk. Um, dat weet ik wel bijna <laughs> zeker. Um, het is, er hangt hier natuurlijk kerstverlichting hangt er in de studio. Uh, en er hangt genoeg uh, verlichting om uh, compleet, uh, compleet Amsterdam te verlichten. Uh, of in ieder geval Zandvoort Noord. Laten we het in ieder geval uh, het bescheiden houden. Maar er hangt in ieder geval genoeg verlichting. En dan heb je hele felle studiolampen, heb je ook nog op je kop staan. Yep. En dat vond ik een beetje veel. Dus ik denk, nou weet je wat, doe het uit. En ja, da da daarna komt natuurlijk die plaat. Van uh, de Dualipa en Monkis ja. en Kelvin Harris. Nou ja, met al die kerstverlichting. Dat is toch lekker? Dan ga je toch even helemaal iets steken? Ja, <laughs> het, was, het was zeker te merken. Maar hartstikke zeg. gezellig. Ja, ik vond het hartstikke. We breken hier de tent af. Ja, zeker, zeker. Absoluut. Het lijkt wel alsof Joel Beukers hier is uh, binnengekomen. Ja. Daar ja. lijkt het haast uh, wel, een, uh, wel een beetje op. Uh. Ja, zulke. Even jongens, in, in voorbereiding voor het, voor het tweede uur. Uh, jullie hebben de tips hebben jullie gekozen. Ja zeker. Yep. Jullie zijn er ook helemaal klaar voor? Uh, eigenlijk niet, maar goed, ja. Ja, ja. <laughs> nou, ik denk dat jij nog een beetje, een beetje schichtig bent uh, wat betreft mijn tip. Uh, omdat we vorige keer iets van hen hebben gedraaid. En dat was uh, ja, niet zo'n succes om het uh, zo licht te zeggen. Ja, ja, ja. Ja, um, ja dat. Uh, maar dat, dat, dat gaan we straks allemaal in het tweede uur uitleggen. Ik denk wel dat het nu ook wel weer tijd is. Ja, als ik het heb over tijd, dan is het ook maar tijd voor één ding. Tijd voor de onthulling van de nummer 30 tot en met 20 van de Euro Breakdown. Want wie is maar gebleven in de lijst? Wat gebeurt er allemaal op het Europese gebied? Op nummer 30 hebben we Voodoo van Stargate en Los Unidades en WizKid staan... En op plek 29 nieuw binnengekomen deze week. Chic Le Freak over Oliver Helden's remix. En op plek 28 uh, One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Op plek 27 Don Diablo, Emily Sunday en uh, Survive. Op plek 26 hebben we Jax Jones en Years and Years met Play En Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella vind je op plek 25 deze week. Ook nieuw binnengekomen Hanging Tree van Michael Bibi op uh, plek 24. En Like I Love You, Lost Frequency en The Neighbors eh, staan op plek 23 normaal en Deceiver Chris Lake en Green Velvet plek 22 Later Bitches van The Prince Karma vind je op plek 21 en Solo van Clean Bandit en Demi Lovato vind je op plek 20 deze week in The Euro Breakdown Dus dat zijn de eerste 20 nummers waar wij doorheen zijn gesneden met een bloedgang weer bijna een uur Jongens, het gaat snel hè? Ja, het gaat heel snel, heel snel Willen jullie nog iets kwijt? Uh, in welk opzicht? In welk opzicht? In welk opzicht? <lacht> Weet je wat? Hè? Laten we hem even, even, even aanpassen. Willen jullie nog wat kwijt? Wat vertellen? Wat willen we vertellen? Ik ga straks pizza bestellen. Ja, zeg gaat straks pizza bestellen. <lacht> ja, van hier, drie, ze gaat er drie opeten. Het heeft. kan tot 10 uur, heb ik begrepen. Tegenwoordig om 12 oh. uur. <lacht> ja, dat zou zou Je kunnen. Nee, uh, ik, ik ben deze dit weekend lekker op een hond aan het passen, dus... Uh, ja, ja, relax. Het is, het is leuk, hè? Hartstikke. <laughs> ik heb heel weinig te vertellen. Je merkt ja, het ik, wel. Ik weet ook precies welke hond jij bedoelt. Ja, ja, het is een hele lieve hond, vind ik. Ja, menig dierarts zou hem spuitje geven, maar nee, fijn. Ja, nou ja, ik niet. Nee, oké, okay, maar jij bent dan <laughs> ook gelukkig een dierarts. Ja, nee. <laughs> Dus ja, dus dat. Dus dat. Ja, jij bent dus aan het oppassen ja. op, op de, de hond. En Fennet, ja. jij gaat straks een pizza bestellen. Ja. ja. En die ijsbaan. Die is geopend hè vandaag. Ja, en die ijsbaan. Oh, ja. Die ijsbaan. Dat is zwaar ook. Ja, ja. Ik, ik ben er geweest en, het was, uh, en het was koud. Een, uh, een schaatsje wagen. Of heb je al geschaatst? Nee, nee. Ik was er alleen bij de, even bij de opening even kijken. Oh, okay, okay. Maar het was koud. Okay. Dus ik ging weer weg. en Fennet, <laughs> ga jij nog schaatsen? Uh, ik vind die baan meestal te klein, dus dat vind ik niet fijn schaatsen. Hij is groter geworden, zeggen ze het toch? Het lijkt zo. Het lijkt ah, zo, ja. lijkt zo. Echt waar? Ze had het Omdat het niet op dat lijntje staat. Het lijkt zo. Ja. Waar, ze, ze het het ja. Vond, ja. Dus ja. ja, dinsdag zeggen. gaan we uh, met, uh, met z'n allen gaan we fluitketel curlen. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. Dinsdag is de 18e, dan gaan wij uh, ons onze, uh, onze, ja, storten uh, op het fluitketel curlen. Ja, ik heb er echt zin in. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ik hoop echt dat we, dat we... Dat we gewoon de finale halen weer. Nou ja, de finale Ik zou eens een keertje willen winnen. Ik zou ja, nou echt... We elk jaar staan we in de finale. Ja. En nou, uh, ja. Maar even, het is okay, even be, snel nog, be. want dat wil ik even een antwoord hebben. Uh, wie van jullie kan dus kunnen schaatsen? Ik totaal niet eigenlijk. Ik kan heel hard schaatsen. Alleen ik, ik kan niet remmen. Ja, dat probleem. <laughs> dat, dat probleem ik kan best wel goed schaatsen. Ja, ik kan goed ja. schaatsen? Ja. Dan moet je okay. me echt een keer gaan leren, want ik kan er totaal niks van. Oh, is het goed hoor. Je linkervoet voor je rechtervoet. Ja. en zo maak je bochie. Net, net, nou, laat het zo zeggen, net zoals uh, Clean Bennett en Dem Lovato zouden zeggen, ik schaats beter als ik het uh, solo doe, de nummer 20 is van de Euro Breakdown. Tot z'n tweede uur, tot straks.